Drie uur, Juri Stubenitsky met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Biden en de machtige wapenlobby NRA... zijn in aanvaring gekomen over plannen om het vuurwapengeweld aan te pakken. Biden praat deze week met meerdere partijen... over wat er kan worden gedaan tegen geweld met wapens. De discussie daarover begon vorige maand na het bloedbad op een school in Newtown. De NRA is teleurgesteld over het gesprek met Biden. De wapenlobby zegt dat het voornamelijk een aanval was op de wapenwet...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 Via American Express kunnen kaarthouders reizen boeken en verzekeringen afsluiten... maar dat doen mensen steeds vaker zelf via internet. Een Nederlander is genomineerd voor een Oscar. Het is special effects specialist Erik Jan de Boer. Hij deelt de nominatie met drie collega's. Samen zorgden zij voor de special effects van Life of Pi. Die film gaat over een jongen die samen met een tijger in een bootje op zee belandt. Life of Pi heeft elf Oscar nominaties.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 Ik zit te denken, lichte vorst. Ik moet op een of andere manier denken, maximaal dieet. Maar dat, is, dat heeft helemaal niets met elkaar te maken. Maar het is wel een opmaatje naar de crypto die later in dit programma weer aan bod komt. Nu hebben we het over andere dingen en de vragen die nog niet beantwoord zijn. Mocht je daar een antwoord op weten, uh, geef het dan even door. Via 0800 of via nachtzuster of uh, via uh, de chat via omroepmax.nl slash nachtzuster. Of uh, via Twitter kan ook nog, Apenstaartje nachtzuster. De vragen die nog niet beantwoord zijn, zijn die van Klaas. Waarom alles altijd linksom gaat op de schaatsbaan en de atletiekbaan. Uh, en die vraag van uh, Kees. Of het mogelijk is om in beroep te gaan als je een schuldeiser bent... van iemand die in de wet schuldsanering terechtkomt. Uh, Adil die wil heel graag weten of hij, als hij straks een nieuwe baan heeft... zijn pensioen moet overhevelen naar een nieuwe pensioenverzekeraar. En hij kwam met een vraag. Ja, ik weet dat eigenlijk niet, want ik heb nog zulke uh, havix ogen. Maar um, uh, uh, uh, als je een bril nodig hebt, moet je dan naar een uh, opticien... Waar je, waar je dan ook uiteindelijk meteen een bril koopt... Of kun je dan ook ergens anders in de eerste instantie je ogen goed laten bekijken? Moet je dan gewoon naar de huisarts gaan en dan naar een oogarts uh, jezelf laten doorverwijzen? Ik vind het best een goede vraag. Nou, alle brildragers in Nederland 0800-1121. Lee Towers, die ziet het weer. I can see clearly now. It's gonna be a bright, bright sunshiny day. It's gonna be a bright. en I can see clearly now. Ans? Ja, hallo. hallo. Uh, Goedendag. Ik had een vraag. Ja. Uh, waarom dat ze in de huizen boven de deuren allemaal ramen hebben? Oh ja. Waarom is dat gedaan? Nou, niet in, niet in alle huizen? Niet in alle huizen, maar in heel veel huizen wel. Ja, vooral in nieuwbouwhuizen? Ja, al, ja toch al heel lang. Ja. Huizen Toch van uh, bijna 25 jaar oud zitten ze ook in. Stom is dat hè? Want dan. Ja, dan... ik vind dat heel stom. Ja, en dan brandt het licht op de gang. Ja. En dan is het in de kamer ook weer licht of ja. in, de, in de slaapkamers. Ja, en dat, is, dat, dat is zo stom. En ja. En... Daarom, ik, uh, ik vind dat zo raar. Waarom dat ze dat gedaan hebben? Wat een goede vraag. Hoe kwam die opeens weer bovendrijf? Ja, daar heb ik al eens meer over nagedacht eigenlijk. Want ik in, in mijn huis niet, daar zit het niet in, maar bij de kinderen wel. Bij alle kinderen? Nou, bij eentje niet. Oh! <laughs> en wat heeft hij dan voor een anders huis dan de anderen? Ja, ja, dat is een ander huis. Ja. Dat is een, een, een twee onder één kap en, en dat, daar zit het niet in. Hmm. Nou. Maar in, uh, van de andere kinderen wel. Nou ja, ik, uh, ik zeg 0800-1121. Dan gaan we eens kijken of, uh, of we die vraag kunnen beantwoorden. Ja, daar zit ik al een poosje mee dat ik denk: van nou, dat wil ik toch wel eens weten waarom dat ze dat gedaan heeft. Nou, dat, mo dat moet te beantwoorden zijn. Ik ga mijn best doen, Ans. Nou, hartstikke bedankt. Dankjewel. Dat is <hijf> Dank je wel. Een leuke ja. uitvinding. Dank je. Dag. Dag. Mevrouw Smits. Ja. Hallo. Uh, ik, ik wou even reageren op het, op het brood. Ja. Het brood wat verschil was van gewicht. Ja. Daar wou ik even op reageren. Ja. Hey, die man die zei ook dat het brood niet gecontroleerd werd. Een brood dat moet altijd wegen... En ze zeggen altijd een brood van 8 ons en een brood van 4 ons. Ja. Maar een brood moet altijd wegen tussen de 784 en de 820. Een volkoren brood moet altijd zwaarder zijn... Als een melkbrood. Want een volkorenbrood, daar komt meer water bij. En water verdampt. En ja. een melkbrood, daar komt meer boter op en melk. En dat verdampt niet. En daarom zit er verschil van gewicht in. Maar hij zei ook dat het nooit uh, ge gecontroleerd wordt. Nou, nee. ik ben een bakketvrouw geweest. Ja. Mijn bakkerij bestaat nog. Ja. Mijn, zoon, mijn zoon zit erop. Ja. Maar ik weet goed, uh, ze komen altijd controleren, de, de keuringsdienst van waren. Ach, dan komen ik ze hier broodwegen. Het... Broodwegen, ja. Ja. brood Broodwegen, Brood wegen, ja. Je pakt vijf broden uit het schap, die worden allemaal gewegen. Dat, uh, dat uh, wordt opgeschreven, precies, die broden het gewicht. En het middelste brood pakken ze eruit... Dat nemen ze mee, dat wordt in een zak gedaan met het ja. gewicht erbij. En dan eh, wordt dat in de. waar ze dat keuren, dan wordt dat brood verbrand. Oh. En die droge stof van die verbranding, dat moet altijd 480 gram zijn. Nou ja. Dan, ja, zo is dat. Zo gaat het met de brood. Dat is niet zomaar als je een brood in de aanbieding hebt dat ze een brood lichter maken. Dat bestaat niet. Oh. Een brood moet altijd wegen tussen 784 en 820 gram. En, en, maar waar, waarom moet een verbrand brood dan nog een bepaald gewicht hebben? Die droge stof wat erin komt, dat bepaalt het brood. Ik zal maar zeggen, een volkorenbrood, de korrel, die wordt vorige week met water. En dan komt meer water bij dat, ja. bij dat brood, dan blijft dat malser. Ja. Maar het droogt ook eerder uit. Maar als je een melkbrood koopt, dan zit daar meer boter in en melk. Mm -hmm. u. Dat droogt niet uit. Nee, ik snap en het. En daarom is daar het gewicht ook minder van. Van dat brood. Dus als al het vocht eruit is en alles, ja, dan, dan moet het nog steeds uh, een bepaald. dat zou ongelooflijk ja, zeg. Een brood van 800 gram, wat ook op de verpakking staat, 800 gram, dan moet altijd wegen 480 gram. Is dat niet, Verbrand. dan krijgt die bakker ja. een bekeuring. Goh. Zo is het. Maar. Maar dit, dit geldt natuurlijk niet voor de, de Albert Heijnem, de Jumbo of de C1000. Of de dekenmarkt. Zeker dat. De... Zeker oh. dat. Echt waar? Ja, alleen alle broden, ik zal maar zeggen... alle volkorenbroden, melkbroden, die moeten dat wegen. Behalve het brood, waar een luxe, luxe brood. Rozijnenbrood, krentenbrood, brood. Oh ja. ja. Dat, dat uh, weegt meer. Daar is ook een voor. Ze moeten zelf weten welke vulling... Hoeveel vulling dat erin gaat. Maar een gewoon normaal brood wat mensen eten... moet altijd zoveel wegen. Maar, maar, maar ik kan me wel voorstellen dat als je gewoon iedere dag... je brood in de supermarkt weegt, dat er af en toe eentje tussen zit... die er tussendoor geglipt is. Hoe bedoelt u? Nou, dat, je, dat er dan toch eens een keertje eentje van uh, nou, 650 gram tussen is geslopen. Nee. Oh. Nee, dat kan niet. Nee, dat weet ik zeker niet. Want een brood wordt automatisch afgewegen Dat, dat klipt precies in die, in die, uh, op, uh, op acht ons af. Of waar de bakker het op afweken. Als mijn zoon uh, volkoren brood heeft, dan weet je dat acht, 820 af. Oh. Pak die melkbrood, dan is dat altijd wat minder. 785. Dat moet dat ook zijn. Dat, maar... dat bepaalt die bakker zelf. Ja, maar je... dat is handwerk natuurlijk. En als het in, de, in de fabriek kan er toch wel eens wat... Uh... Nee, oh. nee, want die er aan staat voor die afweger... die moet dat precies controleren anders wordt die bestraft door de werkuren. Maar mevrouw Smits, bent u dan ook van Smits? Ja. Maar dat is niet één bakker, toch? Nee, dat hebben we zijn. wel. <clears throat> Nee, jawel. maar ik bedoel, dat is toch niet één winkel. Er zijn toch heel veel winkels die Bakkersmits heet, of is dat toevallig? Nee, nee. Ik ben gewoon bakkersmits van een dorp. En, en waar, is, waar is dan de dé bakkerij, Smits? Daar weet ik niet. Ja, jawel, want daar staat uw zoon in te bakken. Oh ja. Waar is dat? Ja, ik ben ook in bakkerschool meer. Nee, maar uw zoon die staat nu toch bij bakkersmits. En loot hem. En loot hem. Oké, okay, nee, dat vroeg ik me even af. Nee, dan weet ik dat. Dus daar zijn ja, de broden altijd precies goed precies van gewicht. Goed. Ja. Precies goed. Die worden altijd keurig netjes afgewogen. Maar het kan ook zijn, zoals ik me zei, als je een brood snijdt. Ja. Ik zal maar zeggen, er zitten 22 snijden in een zak. Ja. En dan heb je twee kapjes. Ja. Leg je brood een beetje verkeerd in de snijmachine zal ik maar zeggen, ja. een beetje naar, naar links. Dan kan één kapje uh, zwaarder zijn als het andere kapje ja. op, op die andere kant. Ja. Dus dat kan ook al zitten. Kan ook in, ik zal maar zeggen, in een uh, verpakking kan dan ook uh, 12 of dertien snijden inzetten. Oh. Dat kan het ja, zijn, maar ja. dat als je een halfboot brood koopt zal ik maar zeggen. Ja, oh zo, ja. Maar ja, is maar... het dan nooit? Is het niet zo dat als u um, als uw zoon nou wil gaan bezuinigen? Oh nee, dat mag niet. Nee, maar ik bedoel, hij hoeft dan natuurlijk niet, hij hoeft niet, niet... dan hoeft hij het brood niet meteen 50 gram lichter te maken. Maar als hij gewoon alle broden 8 gram lichter maakt... dan heeft nee, dat... hij uiteindelijk aan het einde van de dag natuurlijk toch wel wat over. Nee, dat, dat, dat kan Daar niet. Daar beginnen we niet aan. Nee, dat begint nee. echt niet. Okay. Ze komen altijd controleren. En die man die zei ook dat het wordt nooit gecontroleerd. Het wordt altijd gecontroleerd. Ja. En dat is bij de broodfabrieken ook precies hetzelfde. U weet het nog als de dag van gisteren? Ik weet het heel <lacht> goed. Ik heb, ik heb het zo dikwijls meegemaakt. Ja, precies. Nou, het, ja. het is duidelijk. U heeft het ook uh, heel duidelijk uitgelegd. Dank u wel. Ja, En wij laten ook nog altijd zelf onze producten keuren door uh, Wageningen. Ja. Dat, dat moet je zelf aanvragen. Dat je zeker weet dat je je product goed hebt. Kijk. En daar geven wij altijd nog brood aan mee. Ik zal maar zeggen, als wij een melkbrood meegeven of een korenbrood, kan ik schelen welk. Dan moeten zij dat controleren of je dat goed hebt gebakken op de structuur en afgewogen en de malsheid en de volume en alles en de, de Ja. Zo werkt het in een bakrijs. Kijk. De bij ons wel. Het is duidelijk. Dank u wel. Goed. Goedenacht, hè? Ik, mee... ik hoop dat ik het mee van dit en is. Nee, nou ja, absoluut. Dank u wel. <laughs> ja, bedankt. Goed. Dag. Mijn programma ook. Hetzelfde. Dankjewel. Dag. Peter. Dag hallo. Ha, dag hallo. Of goeienacht eigenlijk. Ja, nacht hallo. Ja. Uh, ja uh, nou, ik heb een uh, brood van 893 gram huh? gekocht. Kan ik je inruilen? Of... Ja. Nee, nee. Je kunt dan gewoon 93 gram terugbrengen. <laughs> <laughs> maar okay jij bent dan. nu, want het is, het is kwart over drie, ben je eventjes je brood op de weegschaal gaan leggen? Uh, nou ja, nee, ik heb uh, mijn brood al gehaald, maar dat oh. komt wel goed. Maar je dus, moet ook eerst het heb, zakje eraf halen. In ieder geval weet ik dat ik hem in kan ruilen nu in ieder geval. Kijk, ja, dus maar, hey, ik, uh, uh, luister, ik heb het uh, telefoongesprek uh, uh, niet helemaal gevolgd. Uh, ik zet de radio net aan. En er was iemand die had een vraag over de schuldsanering. Ja, dat klopt. Uh, kun je dat even herhalen, alsjeblieft? Uh, ja, ik versimpel de vraag wel een beetje, want het was een ingewikkelde persoonlijke kwestie. Maar uh, Kees wil weten, als iemand in de wet schuldsanering terechtkomt... Ja. en jij krijgt nog geld van die persoon... Ja. En je denkt dat het niet eerlijk is. Kun je dan ja. in beroep gaan tegen het feit dat die persoon in de terecht terechtkomt? Je hoeft, je hoeft niet eens in beroep te gaan omdat alle... Uh, uh, uh, nou ja, het is een beetje privé, maar oké, okay, ik, uh, uh, uh, ik heb zelf in de schuldsanering gezeten. Ja. Uh, je bent van alle uh, uh, lasten verlost. Dus dat houdt dus in dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat iedereen... Uh, die maar uh, uh, uh, een schuld bij jou vereffend, zeg maar, ja, ja. Uh, uh, geen recht heeft. Uh, totdat de rechter bepaalt uh, dat jij gewoon verlost bent van die schuldsnering. Klaar? Heel simpel. Dus het betekent dus dat je dus gewoon drie jaar in de schuldsnering zit. Ja. En uh, uh, welke schuldenaar of uh, welke uh, schuldeiser. Uh, uh, uh, bij jou aan de deur klopt, uh, dat maakt dan niet meer uit. Nee. Dus uh, je bent gewoon drie jaar lang zit je in de schuldvernering. En uh, nou ja, ik ga je niet uh, uh, uh, uh, nou, met allerlei uh, uh, zaken... Uh, uh, uh, uh. Ja, kijk, ik, ik had geluk dat ik nog gewoon vier kinderen in huis had wonen. Ja. En dan hou je nog wat meer geld over dan uh, iemand die alleen is. Maar... Uh, nou, die niemand... kosten ook veel geld, die vier kinderen. Wat? wat? Die kosten ook weer veel geld, die ja, vier zeker. kinderen. Ja, zeker. Ja, zeker. Maar in ieder geval, uh, deze meneer Kees... Uh, ja. die hoeft zich uh, nergens druk over te maken... Uh, dat als deze meneer uh, in de schuldsnering zit... dan is er uh, niemand die kan eisen om geld. Ja, maar dat Wat is dat? juist het probleem. Het probleem is namelijk dat ja. Kees nog geld krijgt van... ik meende zijn ex-vrouw. Hij krijgt nog geld. Ja, ja. Hij krijgt nog geld van zijn... Ik denk zijn ex-vrouw. Sorry, dat heb ik niet meegekregen. Dus nogmaals, hij krijgt nog geld van zijn ex-vrouw. Ja. Uh, alimentatie of zo? Oh, of? Dat heb ik verder niet gevraagd, want het werd zo'n ingewikkeld persoonlijk verhaal met beschuldigingen. Oh, oh oké. Okay. Dus... Um, nou ja, in principe, kijk, als hij in de alimentatie zit... Uh, dan, dan, dan, dan ja, oké, okay, uh, en hij verzorgt zijn kinderen dan is zijn ex-vrouw, uh, als ik dat ex-vrouw mag noemen, dan is uh, zij uh, verplicht om uh, geld uh, te geven. Ja, maar is maar het dan... Als... De, de, de, de, de, het kwartje valt misschien een beetje laat bij mij. Maar ja. is het, als je in de wet schuldsanering terechtkomt, ja. um, worden dan al je schulden afbetaald? Of Alles. zitten daar ook schulden bij die kwijtgescholden kunnen worden? Of Alles. die... Uh... Oké, okay, Dus eigenlijk heeft dan... Ja. Uh, um, kijk, je, je weet nooit het persoonlijke verhaal, hè? Dus, de, de, dus daar wil ik ook Duidelijk. geen uitspraak aan doen. Maar in het ja. algemeen... Ja. Uh, is het dus zo dat hij, dat hij het juist toe moet juichen... als degene van wie hij nog geld krijgt. Alleen waarschijnlijk staat het niet op papier... of is het zo'n soort uh, constructie. Ja, maar kijk, ik kan er geen oordeel over geven... is dat nee. hij van zijn ex-vrouw nog moet ontvangen. Ik Daar ook niet, ik niet, en ik weet over eigenlijk over. niet eens of het nou zijn ex-vrouw was. Ja. Maar ik weet in ieder geval wel... Uh, ik heb zelf in de schuldsnering gezeten... en dat duurt drie jaar. In die drie jaar uh, mogen geen schuldeisers. Hmm. Uh, uh, uh, ja, nou ja, geld eisen van uh, nee. deze persoon. Nee, want je schulden zijn dus gesaneerd. Ja, anders, anders zouden je schulden niet gesaneerd zijn. Nee, ja. klopt. Dus inderdaad. Dus, maar het nou is ja, dus dat wel de dat de iedereen de... alsnog alles krijgt. Wat? Nog een keer? Het is wel zo dat iedereen alles krijgt. Als er vijf mensen geld van jou krijgen nee, en jij gaat in de nee, schuldsanering, nee, nee, krijgen nee, nee, alle vijf die mensen. Oh, nee, mevrouw, zo werkt oh. het helemaal niet, mevrouw de Jong. Uh, oh. uh, luister. Kijk, het werkt zo dat. Kijk, stel je voor, ik, uh, ik heb een schuld gemaakt, ja. dat heb ik gelukkig nooit gedaan, maar uh, ik noem even een bedrag, uh, 30.000 euro. Ja. ja. Ja? En dat bedrag, dat wordt dan verdeeld over uh, alle schuldeisers. Ja. Dus dat betekent dus uh, voor uh, de, de, de, de, de zorg uh, 1200 euro. Ja. Uh, de, de, uh, uh, uh, nou ja, maakt niet uit. Uh, de, de, uh, de huur, uh, ook weer 1500 euro. Ja. Dat betekent dus dat dus 30.000 euro ja. wordt dus gewoon verdeeld over deze personen. Ja. ja en ja. die uh, krijgen dus gewoon een bepaald bedrag van wat ik dus in drie jaar kan afbetalen. Ja, precies. Na die drie jaar, wat er dan nog niet is afbetaald... dat hoeft dan ook niet meer afbetaald te worden. Nee, dat is gewoon helemaal weg. Oh. Nee, dus daar ben ik eigenlijk wel gewoon uh, Nederland dankbaar voor. Ja, maar dat daar, is, over... daar, daar snap ik ja. ook wel dat Kees daar een beetje zacherijnig over is. Uh, nou ja, ik heb het gesprek met Kees niet gevolgd. Dus uh, uh, misschien kunt u daar wat duidelijker in zijn. Nou ja, lang verhaal kort. Hij krijgt dus nog geld. Van? Vindt hij. Ja, dat weet ik dus niet. Maar iemand die in de wetschuldsanering terecht is gekomen? Hij krijgt geen geld meer hoor. Dat, dat, no way. Oh. Nee, dat, nee, nee, nee, nee. Nou ja, en daarom zijn vraag, kan hij in alle, beroep gaan? Alle, kan hij zeggen alle, van degene... Alle inkomsten die worden er gewoon, uh, uh, uh, uh, gewoon gecontroleerd uh, door de advocaat en door de rechter. En uh, wat je aan inkomen krijgt, daar wordt een percentage van afgetrokken. En je bent een. Ja, ja. Oh, nee, maar dat heb je verteld. Maar, maar, maar de vraag is dus. Ja? Je bent schuldeiser in zo'n geval. Ja. Kun je dan nog ergens aangeven van. Ja, maar ho, ho. Die persoon moet niet in de schuldsanering. Kun je nog in, in, in beroep gaan? Nee, niet meer. Oh, bij niemand nee, niet. Niet meer. Oh, ik uh, we luisteren, mevrouw? Ik, uh, ja, ik, uh, ik zat hier met vier uh, kleine kinderen. Uh, en toen kwam kinderkunde uh, en de schuldsanering terecht. Ja. En uh, dan gaat het alsnog door. Ik bedoel, kijk, uh, de schuldeisers. En dat vind ik ook nog wel terecht ook, hoor. Ik bedoel, kijk, zij, uh, zij eisen geld uh, wat ik had moeten betalen, bijvoorbeeld. Yeah, yeah. En daar hebben ze absoluut recht op. Yeah. Ja. Hè? Kijk, als ik uh, bij u een lening afsluit uh, uh, voor 900 euro, dan wil u het ook over een maand terug. Hè? Laten we heel eerlijk zijn. Dus, uh, ja. Maar goed, oké. Okay. Maar het is in ieder geval zo in deze maatschappij uh, dat uh, uh, uh, wanneer je in de schuldsnering terecht komt, dan uh, uh, maakt het niet uit wat voor inkomsten je ook krijgt. Uh, ja, dan heb ik het nou niet over het zwarte geld, maar dan heb ik het over gewoon wit geld. Nee, uh, maar, de, dat... maar lang verhaal kort, de, want ja. de vraag van Kees was, kan ik ja. in beroep gaan en het antwoord is gewoon nee. Ja, dat is gewoon nee. Ja, Oké, okay, ja, nou duidelijk. Hij zit in de schuldsnering. Dus ja. punt. Ja, oké, okay, dankjewel Peter. Ja, graag gedaan joh. Prettige avond nog. Hetzelfde. Omdat een prettige nacht. Joe. Heyo. It's all about money. Meja juist dit. Peter? Ja. Goeienacht. Goedenacht. Ik dacht dat ik net al aan de beurt was. Ja, het stikt van de Peters weer vannacht. Ja, onze ouders hadden veel fantasie. Je wel. B Peters en Hansen. Er zijn veel <laughs> van het op donderdagnacht. Ja. Ja. Oh. Um, het. ja. In eerste instantie, uh, de vogels, uh, het fenomeen dat ze gebruiken noemt men slipstream. <laughs> Ja. Dat klinkt echt heel erg alsof er van die kleine vogeltjes achteraan vliegen... die niet eens hoeven, daadwerkelijk hoeven te vliegen, maar die gewoon in nou, de dus meegaan. Dat dus is, is wel het principe. Wauw. En dat, en dat wordt in de, uh, in de aviatie, dus in de luchtvaart, uh, wordt dat gebruikt. Uh, dat zie je bijvoorbeeld als uh, uh, straaljagers. Als die gaan tanken... Mm -hmm. Dan uh, gaan die altijd uh, onder een tankend, of dus een tank of een vliegtuig gaan die hangen. Dan zie je die slurf naar buiten komen. Dat heeft twee voordelen. Die slurf die komt naar beneden, die kan geleid worden naar uh, het dockingpunt om uh, um dus die uh, kerosine naar binnen te laten gaan. Maar tegelijkertijd uh, verbruikt hij minder, uh, minder brandstof omdat hij in de slipstream van dat vliegtuig is. En in de Formule 1 wordt dat uh, op dit moment heel erg gebruikt. Uh, met name door bijvoorbeeld uh, DRS uh, en allemaal dat soort dingen te gebruiken. Oh. Waarin dus uh, de auto heel kort achter een, uh, zijn voorligger rijdt. En dan uh, meegetrokken wordt in de slipstream. Hij heeft uh, het voordeel van meer grip door de DRS. En dan uh, kan hij ineens voorbij schieten. Nou, duidelijk. Dat, uh, ja, en dat, komt dus echt, uh, dat hebben we geleerd van de natuur. Ja, ja, van de vogeltjes dus. Ja. ja van de vogeltjes. Dus een echte uh... vogeltjesdans. <laughs> ja, vogeltjesdans <laughs> ja. in de lucht, ja. Oké, okay, ja. nou en, dankjewel. Ik, ik had nog een vraag. Ik had nog een vraag. Ja. Ja, ik had uh, ik moet u eerst bijvertellen. Ik kwam twee mensen tegen die bij mij in de straat wonen die ook trouwe luisteraars zijn. Oh. En uh, welke nu ben ik straat niet is dat dan? Oh, ja, ja. In de straat waar geen Hendels woont. Oh, wat een leuke vraag. Uh, wat, een vraag. wat een leuke straat. Leuke straat. Ja, ik, ja. De, de buurman van Geer Reinders sprak me de aan, dat is meneer Wienthuizen. <laughs> en uh, <laughs> en uh, daarna heb ik nog met meneer Pijpers gesproken. Ach. Maar in ieder geval, ja. ik had er vorige week de vraag van een compilatie. En uh, nou, ja. ik doe zelf wel eens uh, programma's presenteren. En toen uh, zei een van die mannen tegen mij, uh, waarom denk jij niet 50 leuke vragen? Dus vragen 50? die niet voor de hand... Die niet voor de hand liggen. Ja. Dus een vraag voor de nacht. Ja. Dus ik, ik was een, denken, een leuke vraag die niet voor de hand liggen, En dat is een vraag waar ik me ergens af heb gevraagd. Ja. Mensen dragen hoeden. Ja. En nu kom je in Peru. Ja. Die vrouwen dragen een bolhoed. Ja. Maar die is echt niet om de oren warm te houden. Want dat, dat ding staat altijd midden op, uh, op het hoofd. Dat, dat gaat niet over de oren. Dat is, hoe is dat ontstaan? De bolhoed in Peru. Je weet wat ik bedoel, hè? Die, ja. die, die Inca-vrouwen. Dus die indianen, die hebben zo'n omgedraaide kaboutermuts... met van die, van die dingen eraan en een panfluit. En die vrouwen, die hebben dan zo'n zo rok aan en dan zo'n shalom... en dan hebben ze zo'n grijze bolhoed met zo'n zwarte band. En die past nooit. Die is altijd alsof die filterkast, alsof die elk moment weg kan vliegen. Hij moet goed vastzitten ook, hè? Ja. ja. Ik, ik, ik, weet, ik weet het niet, maar Treintje zegt nu op de chat... Hij ja. bedoelt Bolivia, niet Peru. Of Bolivia, sorry, Bolivia. Ja, ik Klant, weet het met... niet, ik weet het niet. Ja. Ik, maar, maar als het uh, treintje dat zegt, dan klinkt het alsof ze er een. Nee, geloof het Maar, ik, maar ja. ik, ik, ik geloof het ook. Geloof ja. het ook. Dus uh, goed, het komt uit uh, uh, Zuid-Amerika. Dus, de, maar heel even, begrijp ik nu goed dat je iedere week gaat bellen met 50 vragen? Of vond je één wel even genoeg? Ik vond één uh, even genoeg om even te laten zien dat er ook leuke vragen zijn. Maar, we, maar nou goed, oké. Okay, ja, ik zou best willen bellen iedere week, maar ik ben iedere week in Nederland. Dus oh ja, nee, dan kan ik... Maar dit impliceert een beetje alsof de andere vragen over knotwilgen... en linksomschaatsen en, uh, uh, en pensioen en kleine lettertjes... of dat geen leuke vragen zijn, maar dat zijn natuurlijk ook leuke vragen. smaken verschillen, zei, Peter. Ja, ja. Dat, nee, dat klopt. Dat klopt maar het gaat om een, een vraag waarvan uh, iedereen weet dat het er is. En uh, niemand zich eigenlijk afvraagt waarom het zo is. Ja, precies. Nee, dat zou, nou, daar ben ik heel blij mee. Nou, dan ga ik een oproep doen via 0800 1121 okay. voor, uh, voor de bolhoede in, uh, in Bolivien. Uh, okay. Dankjewel en de groet aan alle buurmannen. <laughs> ja, dat zal ik <laughs> Oké, okay, Dag. Oh, dag Peter. Um, even kijken, Frank. Hoi Astrid. Hallo. <coughs> Bij mij in de buurt wonen Colombianen. Oh, ik dacht buurmannen ook, ja. Over de, die, hoed, uh, hoe zeg je dat? die hoedjes gesproken? Ja. Ik zou het een keer kunnen vragen, heel interessant. Ja. Uh, Astrid, ik ja. heb één vraag zelf. Ja. En twee korte antwoorden. Ja. Ik heb namelijk het woord uh, voedsel en autoriteit niet voorbij horen komen, in verband met de cheque. Ja, nee. De... Maar gaan die, over, gaan die erover? Voor zover ik weet, uh, controleert de voedsel en waren, tabakswaren, autoriteit, dit soort dingen. Ja, als het tabakswaren is wel, ja. En chequewaren dus, hè? Tabak. Ja, maar is uh, de voedsel en waren, uh, is dat uh, voedsel en tabakswaren? Eigenlijk. Onder andere hè, oh. tabakswaren. Ja. ja, want dat zijn waren. Ja, precies, daarom. Maar goed, Tenminste, die controleren zo. dat, maar die bepalen dus niet... hoeveel gram er in een, in een pakje cheque moet zitten, verplicht. Uh, misschien uh, is, valt dat ook onder hun controle. Ja, of, maar, ja. maar blijkbaar niet, want, ja, want ze, ja. het verschilt nogal alles de hoeveelheid. Of ze controleren niet goed, dat kan nou, ook. nog alles. Nog alles. Ik rook zelf ook. Ja. En ik rook een heel bekend merk... Ja. Hetzelfde merk wordt in België gemaakt, in Antwerpen, door dezelfde fabriek. Ja. Daar krijg je voor dezelfde prijs ja. 10 gram meer check. Oh. Als hier voor hetzelfde merk ja. van puntje, puntje, puntje, als hier in Nederland. Hier zit 10 gram minder in voor dezelfde prijs. Ja. De kwaliteit is duidelijk minder over de grens. Oh. Ja. Heb je ah. gemerkt. Dan, dus dan kun je beter 10 gram minder hebben en dan goede check. Ja, ik vind van wel. Ja. Of toch stoppen. Of stoppen, ja. Maar laten. Ja. ja. Nou, nog een antwoord. Ik heb nog een kort antwoord. Ja. Uh, de vorige keer had jij het over research, research van mijn kant. Ja. Uh, Adil had een vraag gesteld over de bril. Ja. Weet je wat ik hier nou lees? Nou. Ik was de kant aan het lezen toen ik thuis kwam. In kleine lettertjes. De nieuwste manier van brillen passen. Kijk. Gewoon op uw pc. Oh. Uitroepteken. Ja. En dan staat eronder... Bezoek onze digitale paskamer, 24 uur per dag geopend. Ja, je zit nu een reclame voor het lezen, maar dat geeft niet. Nee, nee, ik noem geen namen. Hè? Oh, nee, heel slim. Ja. Maar dat kan dus tegenwoordig wel. Ja. Maar dus... ja, ja... Ik wil zeggen, Adil, uh, uh, die zat met zijn ogen enerzijds ja. en de combinatie met de bril. Ja, maar gewone dus... mensen, hè? Gewone ja. mensen die een bril moeten. Ja. Gaan die naar de huisarts? Ik ben zelf ook brildragend. Ja. Sinds twee jaar, wat heb ik gedaan? Ja. Zonder advertentie, gratis oogmeting. Ah. Dus ik ben die opticien binnengelopen. ja. Die constateerde iets in mijn ogen. Ja. Was, dat niet zo, was dat niet het geval geweest? Ja. Dan had ik daar gewoon een bril kunnen passen. Ja. Gezonde ogen, zeg maar. Ja, wat heet gezond? Geen ja. ziekte aan de ogen. Minderende ogen, ja. Juist. Constateren ze wel een duidelijke afwijking... dan verwijzen ze jou door naar de huisarts of de oogarts. Oké. Okay. Dus uh, ja. ja, maar... maar, maar, maar um... Uh, uh, de, kun je ook een opticien binnenlopen en je ogen laten meten en dan zeggen: Nou, hartelijk bedankt, en dan weer weggaan? Of betaal je voor de oog? Ja, je betaalt dus gewoon voor de oogmeting. Uh, hier waar ik woon, in het dorp Best, ja. niet. Oh, dus moet Adil even naar Best? Zou kunnen. Ja. Maar er zijn toch genoeg opticiens? Uh, ja, die bieden het aan, een gratis oogmeting. Ja. Maar voor een oogmeting zover ik weet, wordt daar bijna niks voor, gere voor gerekend. Nee, als je een bril koopt. Maar, wat, maar mensen die dan een bril kopen bij de HEMA of het Kruidvat... zo'n zo heel goedkoop klongel. Ja, ja. De, de, de, de, hebben die dan eerst hun ogen laten meten? Je kunt natuurlijk ook gewoon bij, bij, uh, bij zo'n winkel... gewoon alle brillen passen kijken door welke je het beste leest. Ja, maar goed. Uh, ik vind dat persoonlijk helemaal niks. Nee. Ik bedoel... Zie jij, merk jij aan jouw ogen dat er iets is, hè, van dichtbij of veraf, mm -hmm. dan neem ik aan, als je twijfelt, ga je naar de huisarts toe. Yeah. Maar ik ga dan niet, ik, voor, ik tenminste niet, mm -hmm. naar het kruidvat of naar weet ik waar naartoe, om een goedkoop brilletje te kopen. Daar zijn mijn ogen te kostbaar voor. Ja, maar goed, die dingen die ik, ik zie ze altijd met honderden hangen, dus blijkbaar worden ze ook ja. verkocht. Of ja, juist en... niet, er kan ook dat ze er nog ja. hangen. Ja, eh, oh. goed. Uh, Adil had het over Haviksogen, meen ik? Uh, ik geloof dat ik dat was. Of was jij? Ja. Nou ja, in zo'n geval zou ik naar een optie gaan. Ja, toch. Om he. te beginnen, sowieso. Ja. Ja. Oké, okay, dankjewel. En dan had, had je ik... nog een vraag? Ja. ja. Dat past misschien in jouw straatje. Oh. Ik vraag me al heel lang af... Ja. Ik zit naar de tv te kijken. Ja. En dan zie ik dan bijvoorbeeld bij RTLZ. Ja. Om de havenklap... Oh, je valt weg. Oh, Frank, in de horen blijven praten. Nou niet? Ja, nee, zo is die goed. Oké. Okay. Met het uh, zwarte kantje naar onderen. Ja. Ja. ja. Uh, dan zie ik om de havenklap, bijvoorbeeld bij RTLZ, ik ja. zie het bij SBS. Er, uh, Sally D'Artel bijvoorbeeld, Emileke Peterson, oh. was dat altijd zo. Die keken elkaar regelmatig aan, om de paar regels. Ja. Nou vraag ik me af, moet dat zo of is dat puur toeval? Bij RTL Z, Silly Dartel en Millika Petersen. Dus volgens mij moet je een nieuw brilletje. Nee, nee, die deden het bij SBS6. Ja, oh ja, bij SBS6. Ik dacht RTL Z. Ja, nee, ja. De, de, dus moeten, moeten die elkaar af en toe even aankijken, wil je graag weten. Ja, of is er een truc voor? Of hoort daar bij de presentatie? Weet jij dat misschien? Huh, geen idee. Het heeft Ik... natuurlijk wel iets sympathiek. Zodat ze eventjes laten blijken dat ze, dat ze, dat ze niet een pesthekelen aan elkaar hebben. Als je een ja, ja, beetje naast elkaar de hele tijd met dingen zit te vertellen... zonder dat je eventjes... Ja. Of, luidt, anticiperen of? Hmm. Ja, is anticiperen op? Zou dat ook vragen? kunnen zijn of niet? Ik heb geen idee. 0800-1121. Ja. Oké. Okay. Het is jammer dat ik... Silly uh, D'Artel is een nieuwe Max-collega, die komt bij Max oh. werken. Ja. Maar ik durfde niet te bellen hierover. Nee? Het is midden in de nacht. Ja, dat zou ik niet doen, hè? Nee, ze moet er goed uitzien, want ze moet op televisie. Dus ik wil er ook weer niet uit de remslaap halen. Maar goed, maar... ik, maar... Zie, ze, ik zie ze niet meer op televisie. Nee, ze was weg. Maar ze komt terug bij Max in de oh, middag. Oh, okay, Max in de middag. Okay. Nee, dat heet okay. Studio Max, heet het. Astrid, bedankt, hè, weer. Ja, Frank, goed. ook bedankt. Groetjes. Dag. Dag. Dag. Harry. Ja, dag. Hallo. Dag, Astrid, met Harry het Venlo. Dag, Harry het Venlo. Ja, die meneer heeft bij mij al een beetje het gras voor de voeten weggemeegd wat betreft de oogmeting. Ja. Uh, er zijn drie mogelijkheden. Oh. Of naar de oogarts gaan, en dat heeft meestal het, het, het, het nadeel dat je daar zit met een wachttijd. Hm. Mm. Naar een opticiën okay. gaan, dan word je meestal direct geholpen. Ja. En als je dan, uh, als je dan vindt, uh, ja, die is meestal kosteloos. Maar van tevoren kun je toch zien op de reclames op de televisie, iedere opticiën heeft acties. Ja. En dan kun je toch uitzoeken waar, waar voor jou de beste actie ligt. Oh ja, daar zit natuurlijk wel wat in. Ja. En dan nog een derde mogelijkheid. Ja. Ja, die, die lookovers, hè? Ja, die kun je bij elke drogist krijgen. En dan kun je zelf in, inschatten van welke sterkte moet ik hebben. Ja. Ja. En dan heb ik nog een opmerking. Ja. Dat is een klein grapje. Weet je hoe ze in Duitsland zo'n lookover noemen? Nou. Oben, und ein Scharf. Wat? Oben, ohne, unten scharf. Dat zijn die halve brilletjes. Oh, Boven niks onderscherp. Oben, oh, ohne, unten Dat is ingewikkeld. Ja, boven niks on, onderscherp. Ja, dat is een mooi woord. Nee, maar de, de, ik kan dus heel kort zijn, die meneer die heeft daar het de ja. voorgang, heeft al heel uitgebreid over gepraat. Maar ik vond het weer fijn ja. om je stem te horen. Nou ja, insgelijks. en ik vind het wel grappig om te merken... want de wereld is natuurlijk verdeeld in de mensen met bril en mensen zonder bril... maar als je geen bril hebt, dan heb je inderdaad geen idee waar je je voor eerst moet melden. Ja. Maar uh, inderdaad, eventjes, eventjes maar op bij zoek een doen. oogarts heb je meestal een nadeel dat er een wachttijd is. Ja, precies. Dus je kunt de oogarts proberen. Als het te lang duurt, dan ga je toch naar een op opticien... en dan kun je er een uitzoeken met een goede actie. Goed zo. Dank je wel, Harry. Dag Astrid, een dikke knuffel. Een dikke knuffel terug. Oh, dag. Pas op voor je bril. Ja. Jo, dag, dag. dag. 0800-1121 blijft het uh, telefoonnummer dat je kunt uh, bellen met vragen en met antwoorden bright eyes, is it? Is it I'm not the only Was dat van uh, Mike Bed eigenlijk oorspronkelijk, maar in de uitvoering van Art Carfunkel van uh, Simon and Garfunkel. Werd het een grote hit bij die film over die zielige konijntjes. Waterschapsheuvel. Er zijn tranen nog uh, in, in mijn ogen als ik daaraan denk. Um, ja, en dat naar aanleiding natuurlijk uh, van de vraag van Adil... over de kleine lettertjes die hij niet meer lezen kon... en het brilletje waar hij nou eindelijk toch eens een keertje aan moest. Eigenlijk uh, worden veel vragen lekker beantwoord uh, vannacht. Behalve die vraag van Klaas... die toch echt al heel vaak aan bod is geweest in het programma. En uh, waar dus volgens mij echt een, een antwoord op uh, te vinden moet zijn. Namelijk, waarom gaat alles altijd rechtsom... op een schaatsbaan of een atletiekbaan? Waarom gaat altijd alles uh, rechtsom? 0800-1121 als je het antwoord weet. Of um, de vraag uh, ook van Adil. Of wie, als hij weer een nieuwe baan vindt zijn pensioen moet overhevelen naar een nieuwe pensioenverzekeraar. En Ans, die wil weten waarom in huizen vaak ramen boven de deuren worden gebouwd. Peter wil weten waarom vrouwen in Bolivia zo'n bolhoedje dragen. En Frank wil weten waarom sommige presentatoren... zoals bijvoorbeeld Silly Dartel en Milika Petterson... elkaar regelmatig even aankijken... tijdens het presenteren van een televisieprogramma. Moet dat, vraagt Frank zich af. 0800-1121. Michiel? Goedemorgen. Goedemorgen, Michiel. Goedemorgen. Ik heb morgen iemand die komt eten. Ja, dat geeft niet. Nee, dat is op zich heel gezellig, maar ja. dat gebeurt niet zo vaak. Ja. Ik heb een heel, heel mooi gebaar gezegd van oh, maar dan maken we iets van het seizoen. Iets een van het seizoen. seizoen. Genoemd of se ja. en, en eigenlijk is het nou het lullige, ik heb geen idee wat er in het seizoen is. En <laughs> ja, ja, ja, dan kijk ik natuurlijk mezelf wel rest, redden met, met, met een pasta of zo, of, of hè, met een winter, winterpot of zo. Boekool. Ja, ja, dat kan toch niet. Ik je, je je ga ze toch geen boerenkool voorzetten. Het is best heel lekker als je zelf eet, zo vind ik. Ja. Of als je met je gezin bent. Maar mijn katten eet toch geen boerenkool, dus ik eet het alleen. Ja. Maar um, ik denk, ja, daar kun je toch iemand niet voorzetten. Ik wil ja, kan iemand... niet. Ik denk dat je iedereen een plezier doet met de boerenkool. Zou dat? Zijn er mensen die, geen, die het niet ik, ik denk ook altijd, waarom, waarom reis, uh, serveren ze in een, in een restaurant dan niet gewoon lekker boerenkool? Okay. Het is gezond. Het is... Maar wie kan ja, er ja. eten, Michiel? Oh, een oude vriendin van mij, een hele goede vriendin. Die is uh, mm. onder de week is die bij mij in de plaats. Ja. En die, die gaat dan naar school. En dan gaat ze maar zo eind van de middag naar huis. En eerder dat ze thuis is, dan is het al s'avonds uh, een uur of zeven of zo. Ja. Dus, uh, nou, af en toe ben ik ook wel eens vrij en vrijdag. Dan zeg je, kom je gewoon lekker bij mij eten. Ja, dat is, uh, dat is heel gezellig. Maar, maar wil je ja, er dan ook. Maar wil, wil je er dan nog iets van, uh, uh, van maken? Ik weet niet of de, of de man dat goed vindt. Uh, oh, van die vrouw bedoel jij? Nee, ik dacht van het eten. Ik bedoel, wil je dan voorgerecht, hoofdgerechtje? Oh, zo, ik Toen, dat <laughs> de nee, hey. Ik weet bijna zeker dat haar man het niet goed vindt. Ja. Nee, ja, daarom ook. <laughs> nee, maar wil je voorgerecht, hoofdgerecht? Of zeg je van, nee, ik wil gewoon echt een lekkere maaltijd... en ik heb, heb nou eenmaal iets van het seizoen beloofd, dus... Uh... Nee, eigenlijk meer het laatste. Ja. Ik bedoel, weet je, ik, ik, ik kook bij haar niet. Ik, ik eet vaak bij een buurman, die is ook alleen, die zegt, luisteren, ik ben toch thuis. En ik heb niet zoveel te doen. Kom jij lekker eten voordat je naar je werk gaat? Volgens dan, mij uh, moet jij gewoon boerenkool doen. Dat is namelijk ook lekker makkelijk. Daar kun je niet zoveel aan verkeerd doen ook. Nee, voor mij kan je dat ook wel gewoon gesneden ko uh, kopen, toch? Ja, dat, kun je ge gesneden, dat zou ik zeker gesneden zou ik het kopen. Maar niet al in zo'n plastic bak. Dat, dat je het alleen maar in de magnetron hoeft te doen. dat de aardappels er al door zitten. Dat moet je nee, niet doen hoor. Dat nee, is fiets. Dat niet. Ja, maar, we, maar ik okay. heb wel, wel nog een kleine tip. Ja. Uh, heb je, nee, heb je waarschijnlijk niet. Een, een ijsschep. Je gaf zelf het antwoord al, hè? Nee, ja, ja, terwijl ik het zeg, zei, dat, want dat is wel, dat is leuk, dan kun je namelijk bolletjes boerenkool maken. Dat ziet er zo gezellig uit. Bolletjes boerenkool. Ja, dan, met zo'n ijsschep, weet je wel? Ik sta best van heel veel dingen hoor. dus ik vind het best wel heel grappig wat je het zegt. En ik luister ook echt geïnteresseerd. Ga je, je gaat morgen bij de blokker nog een ijsschep kopen, ja. ja. <laughs> want ik denk, nou, zal ik even langs het centrum rijden? Ja. En, om, om gewoon even een ijsschep te kopen. Ja. Maar dat moet je doen, want dat komt ja. ook van pas als je een keer ijs eet. En dan, ja. dan, dan, maar dan moet je dus niet zo'n zo zo uiteen stuk hebben, maar je moet er zo'n eentje hebben met zo'n beweegbaar stukje. Ja, met zo'n stukje ijzer, wat er onder ja. gaat. Op. Ja, klik, klik, klik. Dankjewel. je Ja, die heb ik vroeger ook bij mijn moeder thuis. Ja. Die ken ik op zich wel. <laughs> ik denk... hebben ze zo'n hele rare zo soort banaanvormig stukje eraan. Ja. En en ik heb dat dan wel eens. Uh, ik ga ook wel eens uit eten met familie en ik moet er dan ja. buffet eten. Ja, er staat er zo'n ding. Ja. Wie dat bedacht heeft, weet je wel. Nou goed. Ja, nou, is nou dit dat is heel, dat, dat, dat, daar, weet ik het antwoord op. Want bij een buffet denk je altijd, oh, dan kan ik heel veel eten voor weinig geld, maar na een half bordje ben je toch altijd vol. Dus, ja. dus eet je niet heel veel voor, voor weinig geld. En verdien het, Nee, nou, goed, ja. Ja, ja, maar daar hebben ze inderdaad zo'n zo niet-automatische ijsgep. Maar je moet er dus inderdaad eentje... Nee, maar, maar je... Ik ben als ik aan het eten ga, dan zeg je tegen iemand: joh, dit wil ik hebben, en die komt dat dan brengen. Ja. Ik bedoel, dat is voor mij uit eten gaan. Nou, en dat ga jij dus ook vrijdag regelen. Jij gaat gewoon uh, het, het brengen. <lacht> nee, maar dat, ja, dat ik, ik zou investeer even in zo'n ijsgep, waar je dan inderdaad als je erin knijpt, dat er zo'n dingetje heen en weer gaat, en dan kun je dus uh, de daar kun je van die gezellige bolletjes van maken. En dan ziet het er meteen ook, uh, dan ziet het er wel iets luxer uit dan wanneer je gewoon een dat is ook lekker trouwens, gewoon met zo'n kuiltje in het midden en een beetje jus. Ja, ja met jus, ja. Ja. ja. Dan moet ik even jus halen. Dat kan ook al ja. Ja, en boerenkool en aardappelen. En ik zou ook iets van spekjes doen of zo. Ik weet niet of ze vegetarisch is. Misschien een beetje kaas, ook lekker. Ja, dan zeg ik gewoon niet dat erin zit. Ik heb, er zit wel de vragen aan te maken, maar ik heb het antwoord al gegeven. Zo, ik zet meteen een video. Ja, dat is oké. Okay. Je bent gewoon echt, echt gewoon bezig houden ook. Ik weet, misschien dat er ooit een moment komt dat ik gewoon heel Radio 1 over kan nemen en dan noem ik het 24 Kitchen Radio. Ja, gewoon totdat je moe bent en dan zet je gewoon de automaat aan totdat je weer wakker bent. Ja, plaatjes vinden mensen ook lekker. Ja. Ja, goed. Ik, heb, ik moet trouwens ook nog even uh, mijn excuses aanbieden aan jou. Ja. Want ja, wij doen geen uh, raad wat je rijdt meer. Want uh, ik heb al mijn werk. Maar oh, je ja. bent geen vrachtwagenchauffeur meer? Ja, ik ben wel vrachtwagenchauffeur, maar gewoon echt heel andere tijden weer. Oh, dus je rijdt s'nachts dus niet meer met een de rijen, volle bak? Ja, ik, ik oh. begin, vroeger begon ik zeg maar om een uur of van half vijf, vijf ja. uur. Ja. Maar uh, ja, ik ben net thuis. Nou, lekker is dus, dat. Uh, ja. En hoe, hoe laat was je leeg dan? Uh, ik was kwart over drie klaar of zo. Nee, maar was je toen ook leeg? Of wanneer was je leeg? Ah, ja, nee, ik, ja, uh, ergens gisteravond. Ja, dus ik kan nooit meer raad wat hij reed. Uh, we kunnen wel ja, raad wat wel. hij reed spelen. Oh ja. <laughs> nou, wat weet ik? Waar ik het nog niet gezegd heb per ongeluk over. Ja, we vinden het toch anders. <laughs> <laughs> ja, wel, hè? Ik weet niet, ja, het is het op een of andere manier is het leuker als je het op dat moment in de laadbak hebt zitten. Ja. Ik weet, ja het voelt niet goed raad wat hij reed. Nee. Ik, uh, ik, ik ga er aan denken. Of ik denk dat je gewoon uh, overplaatsing aan moet vragen. Ik ga, ik ga eraan denken om jou gewoon op tijd te bellen volgende week. Hoe laat begint het nou eigenlijk ook weer? Want Twee, dat uur, ik Twee uur Michiel. Twee uur. Ja, maar kijk, dat zeg ik. Vroeger viel ik er altijd in zo net voor het einde. Ja, nee, het is je vergeven. Ik weet wel dat het eindigt om zes uur. <laughs> ja. Weet je, dat heb ik heel vaak meegemaakt. Michiel. Ja. Boerenko. Oké, okay, je vindt me vervelend worden. <laughs> ja. Nou, ik niet. Ik kan me voorstellen dat er mensen thuis in bed liggen... die niet bij het knopje van de radio kunnen, die denken, zo is wel goed. Dag, Michiel. Okay. Dag, oh goeie Hoi. Doei. Joop. Goedenavond. Goedenavond. Mag ik jou over het... Uh, iets belangrijks vertellen, eigenlijk? Ja. Um, nou, kijk, er zijn mensen die hebben uh, last van... Uh, Um, hoe heet het nou? Verdorie ook weer. Uh, uh, het, he het, het zit bij je blaas en bij, je, bij je stiekels. Kijk on. Uh, uh. Je prostaat. Ja, ja je prostaat. <laughs> ik ben echt een goede nachtzuster. Ja. Oké. Okay, en uh, ja, je hebt mensen nou, die hebben last en van hun prostaat. Ja. En, en, en, en hoe komen die daarachter dat ze dat hebben? Want, want ik vind dat zo interessant. Uh, ja, misschien heb ik dat ook wel en uh, ja, ik, ik, ik, ik zou wel graag willen weten hoe, hoe komt iemand erachter? Nou, daar is kijkt, een briljant je... concept voor. Dat is echt, dat ze het bedacht hebben, je weet het niet, maar dat heet de huisarts. Ja, maar ik bedoel, je, op een gegeven moment dan zit je gewoon lekker tv te kijken en uh, nou, uh, uh, na, na, na, na, na een half jaar zit je nog tv te kijken en dan denk je ja. wel, oké, okay, oké. Okay, uh, ik voel me een beetje apart. Uh, en uh, een jaar later, dat je nog tv te kijken. en denk ik: Nou, heb ik het dan met prostaat of zo? Ja, dat lijkt me ik ook uh, een logische, logische conclusie. Ja, ja. juist. Dus, uh, ja, en dan een dus... jaar later ga je naar de huisarts? Nou, en ik heb het wel eens opgezocht op internet. Ja. En dan en, en, en kon je gewoon. Uh, je kan dat ding voelen gewoon, hè? dat is een heel apart. Uh, ja, kom op, zeg, we zijn allemaal mensen, we geven er allemaal niks om. Uh, het is gewoon een kwestie van, uh, je gaat gewoon in je anus voelen. En dan voel je je prostaat, dat kan. Jo, volgens en, en mij heb jij in plaats van een 0900 nummer, heb je een 0800 nummer gedraaid. Ik denk dat je het andersom bedoelt. Volgens mij... No maar, Volgens mij wil jij maar, echt een heel andere mevrouw spreken. Nee, want, uh, nee, want oh. ik, ik maak me wel degelijk zorgen, joh, Maar, want... lieve Joop, dan moet je toch gewoon naar je huisarts gaan. Dan ga je ja, toch niet de radio ook... bellen? Helemaal niet Radio 1, de nieuwste sportzender nee, met informatie ik, van alle kanten. Ik, nee, maar dat durf ik niet zo. Nee, Het <laughs> is wel informatie nou, van alle kanten, dit, trouwens. Nee, maar... Oké. Okay. Ja. nou, in ieder geval, je, ja. Iemand die snapt wel wat ik bedoel en die ja. belt wel wat ja, ik huisarts. wil weten. Ja. En, en nee, ja, die ook wel. Maar, maar um, nou ja, goed. Zal ja. ik nog een andere vraag stellen die echt belangrijk is voor mij? Nou. Jawel. Weet ja. je welke vraag? Namelijk, uh, uh, ik, heb, ik heb me ingeschreven voor de postcode loterij. En ik heb er enorme spijt van. Want ja. ik voel me zo gegijzeld. Ja. En... Uh, die, die, die, die, die, die, die denken gewoon uh, dat ze mij die, die loterij aan kunnen smeren. Terwijl, ja, ik heb er zelf gekozen. Ja, dit programma een... is afgelopen om zes uur, hè? Ja, oké, okay, maar ik zal ja. het heel kort houden. Oh. Maar er is één, één vrouw geweest en uh, die zat net naast de prijs en die voelde zich psychisch gegijzeld. Um, die voelde zich uh, helemaal uh, uh, ontdaan, omdat uh, ze net naast de prijs viel. Ja. Trouwens, doe jij mee met een loterij? Joop? Ja? Ik uh, spreek je andere keer weer goed? Nee, wacht even. Oh. Ach, dan nou rijdt hij net een tunnel in. Wat jammer nou. Mevrouw Van Ginkel? Ah? Hallo? Ja? Uh, wat kan ik voor u betekenen? Ik heb een vraag. Ja. En het gaat hierom. Ja. Uh, ja, hoe mogen we het zeggen? Ja. Uh, morgen beginnen de kampioenschapsschaatsen weer. Oh hè? nee, is dat morgen? Ja, het begint morgen. Oh ja, morgen. Nou, kijk, dit is Radio 1 Nieuws en Sport. Van alle ja, kanten. Maar ja, maar in ieder geval. Uh, en als er dan een kampioen uitkomt van Nederland. Ja. Dan wordt Nederland Volkslied gespeeld. Ja. Ja? Ja. Maar dat doen de meisjes ook altijd de muts af. Dat hoeft toch niet? Want als ik soms wel eens naar televisie kijk... Nou, dan zie ik bij Prinsjesdag nou de gekste hoeden voorbij komen. <lacht> en dan doen ze toch ook niet hoe het daarvan volkslied gespeeld wordt? Hmm, interessant. Dus ja, de mannen, daar kan ik me iets van voorstellen. Maar de meisjes, die hoeven toch de muts niet af te doen? Ik weet, ja, misschien is het andersom. Is het eigenlijk wel de bedoeling om je hoofddeksel af te nemen... uit respect of zo? Ja, maar, maar op Prinsjesdag, dat zit allemaal vast met spelden... en soms ja, het kunstwerken, dat, is het dat kun je, het valt uit elkaar. Ja, dat snap ik. Maar, maar ik bedoel, dat hoeft toch niet? De meisjes hoeven dat toch niet te doen? Het nee. zit gelijk haar slordig. Ja, dat is... Ja. En bij de mannen is het uh, heel gewoon. Ja, maar ik vind het ook altijd als dat slordige haar... heeft ook wel iets heel sportiefs of zo. Ja. ja. ja. <lacht> dat je denkt, ja, oh, je heeft geschaad, zeg poe. Ja, nee, maar ik ja. vind het... Uh, nee... Maar moet de muts af? Dat is eigenlijk de vraag. Moet de muts af bij het volkslied? Ja. Ja, nou ik zeg 0801121. Gaat u morgen kijken naar het schaatsen? Ja, ik kijk altijd. Oh ja. En weet u dan niet waarom ze linksom schaatsen? Nee, dat weet ik niet. Dan roep ik daar nog straks een keer voor op. Ik ga op zoek naar een antwoord voor u. Oké. Dag, goedenacht, Dag mevrouw van Ginkel. Dus de mutsen van de meisjes 08011. Twee, één.